3 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct Aad de Jong die vindt dat het sterren systeem voor films moet worden afgeschaft in debat met Chris Buur van de Volkskrant. Maar nu eerst het nos journaal Gerd Kluuk. Reisbrancheorganisatie ANVR eist de klantgegevens van de reizigers van OAD. Rond deze tijd moet de informatie binnen zijn, anders stapt de ANVR naar de rechter. Het gaat om de gegevens van klanten die een reis hebben geboekt via reisbureau Globe, dat onderdeel is van het failliete Owat. Volgens de directeur van de ANVR proberen de curatoren... de klantgegevens zoveel mogelijk bij zich te houden... omdat het dan makkelijker is om een doorstart te maken. Maar doordat de ANVR niet over de gegevens beschikt... is het voor andere reisorganisaties moeilijker... om getroffen ooit klanten te helpen. Tot nu toe hebben 620 kinderen een verblijfsvergunning gekregen... op grond van de kinderpardonregeling die op 1 februari inging. Dat schrijft staatssecretaris Steven in een brief. Op dit moment lopen nog zo'n 1300 bezwaarzaken... De staatssecretaris wil deze zaken komend voorjaar hebben afgerond. Volgens Steven komen de aantallen overeen met de verwachting. Rond de 800 personen waar we op uitkwamen. Nou, we zitten nu op 620, maar we hebben nog een aantal bezwaarzaken. Dus het zou wel eens heel dicht in de buurt kunnen komen... Van, het, van de schatting die vooraf is gemaakt rondom het kinderpardon. Kinderen komen voor het kinderpardon in aanmerking... als ze tenminste vijf jaar voor, voor hun achttiende levensjaar... een asielaanvraag hebben ingediend. Ze moeten die vijf jaar ook echt in Nederland hebben verbleven en zich niet langer dan drie maanden aan het zicht van de overheid hebben onttrokken. De rechtbank in Den Haag heeft de drie hoofdverdachten in de quote 500 zaak tot zes jaar celstraf veroordeeld. Ze zijn schuldig bevonden aan onder meer inbraak, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De straffen komen overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. Een vierde verdachte moet drie jaar de gevangenis in. Er staan vandaag 19 van de 26 verdachten terecht. De groep brak in bij vermogende Nederlanders... en maakte daarbij voor miljoenen buiten aan sieraden... merktassen, horloges en andere goederen. NRC Handelsblad komt met ingang van vandaag... met een wekelijks katern over Amsterdam. Het gaat volgens de krant om een proef om kwaliteitsnieuws... en regio bij elkaar te brengen. Als voorbeeld noemt hoofdredacteur Van der Meers de New York Times... die volgens hem ook goede lokale journalistiek brengt. Als het een succes wordt, wil Van der Meers gaan uitbreiden. We doen de pilot in Amsterdam, we kijken in welke mate we dat goed onder de knie krijgen, in welke mate dat aanslaat. En slaat dat aan, dan gaan we dit zeker ook in Rotterdam uh, doen. En misschien zoals in, in Utrecht en Den Haag uh, ook, maar dat is dan weer, weer wat verder. Van der Meers benadrukt dat de Amsterdam-bijlage niet gezien moet worden als een aanval op het parool. Die krant brengt zes dagen in de week nieuws uit Amsterdam en de NRC maar één keer. Telecombedrijf Vodafone kampt met een storing. Hierdoor worden bellers verkeerd met elkaar doorverbonden. Volgens een woordvoerder van het telecombedrijf zijn er alleen problemen... met gesprekken tussen een Vodafone-nummer en een aansluiting van een andere provider. Hoe lang de storing gaat duren en hoeveel mensen er last van hebben... weet Vodafone niet. Het weer volop zon, wel hier en daar een paar stapelwolken. Temperatuur 16 tot 18 graden. Na een koude nacht morgen en zondag opnieuw vrij zonnig door de oostenwind. Vooral in het noorden wat frisser. Na het weekend rustig na zomerweer. En hoe staat het met de files van de AMB Wijnlandswaan? Nou, het zijn er twaalf. Er zitten een paar opvallende files bij. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Breukelen en Abkouden, 5 kilometer. Er liep daar een koer op de weg, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A16 van Antwerpen naar Breda, voor de afrit Rijsbergen, 4. Dat is de nasleep van een spoedreparatie, maar die is inmiddels afgerond. Dan de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 stond daar een kapotte auto stil. Maar de rijbaan is open. Op de A28 Hogeveen richting Assen voor de afrit Westerbork 3 na een ongeluk. Daar is de weg dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit. En op de A58 loopt het vast van Tilburg naar Breda. Voor knooppunt Galder 4 kilometer. Ze kunnen allemaal luisteren in de auto naar vrijdagmiddag live. Luisterdrek. Justus van Oel over rijke Chinezen.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 Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... moet het sterrensysteem waar films mee worden gewaardeerd worden afgeschaft. Filmregisseur Aad de Jong vindt van wel. Chris Buur van de Volkskrant vindt van niet. Zo direct een debat. De column van Justus Van Oel over rijke Chinezen. Je kunt het allemaal zien op je computer, op je tablet, op je smartphone... als je gaat naar vrijdagmiddaglife.afro.nl En geef ons je mening via Twitter. Hashtag AfroVML. De rubriek over de stadionramp... Uh, ja, zojuist bereiken ons de eerste berichten van een stadionramp... bij een voetbalwedstrijd in Gambia. Tijdens het WK-kwalificatieduel Gambia-Rwanda... zou een deel van de tribunes zijn ingestort. Er zijn waarschijnlijk duizenden slachtoffers. Uh, Tom van Zevenaar staat in de katakombe van het stadion... en hij praat met de Nederlandse bondscoach van Rwanda, Robert van der Tak. Ja, uh, we zitten drie kwartier na de wedstrijd. Gambia-Rwanda uh, eindigt in 3-3. Robert van der Tak, uh, vlak voor tijd stort de zuidelijke tribune helemaal in. Duizenden mensen onder het puin. Precies het dode aantal is nog niet bekend. Uh, hoe heb jij deze krankzinnige middag ervaren? Nou, ik denk dat we goed begonnen. De eerste helft uh, ah. eigenlijk geen kansen weggegeven. Gewoon ons eigen spel gespeeld. En ja, je weet dat ze met heel veel man achter de bal gaan spelen... en dan loeren op die counter. Nou, ik denk dat we daar de eerste 20 minuten heel goed mee om zijn gegaan. Vooraf waren er al heel veel twijfels over de veiligheid. 150.000 toeschouwers, die kunnen er nooit in. Er kunnen er maar 80.000 in. Vond jij het zelf vooraf verantwoord om in dit stadion te spelen vandaag? Nou, ik heb wel gezegd dat ik er niet blij mee was. Met name omdat het veld gewoon in zo'n slechte staat was. En ja, op zo'n slecht veld is het natuurlijk heel lastig voetballen. Daar, daar heb je gelijk in. Want op het moment van de ramp ontstond er massale paniek. Mensen renden over elkaar heen. Was jij zelf bang op dat moment? Nee, je moet nooit bang zijn. Kijk, natuurlijk staat er spanning op zo'n wedstrijd. Dat is ook logisch. Uh, wij wisten dat we niet mochten verliezen om nog kans te houden op het WK. Maar wat dacht je toen er ineens duizenden mensen in blinde paniek het veld op renden? Nou, ik vond dat we daar als team niet goed op anticipeerden op dat moment. Uh, de ruimtes worden natuurlijk heel klein, met name op het middenveld... werden we compleet uh, overlopen, eerlijk gezegd. En het is gewoon heel moeilijk om daar onderuit te voetballen. Maar nogmaals, en dat heb ik net ook in de kleedkamer gezegd tegen de jongens... Van dat je juist in dit soort situaties je eigen spel moet blijven spelen. en Ik vind dat we dat bij momenten te weinig hebben laten zien vandaag. Ja, en, en dan is er uh, kort voor de ramp nog dat moment met de scheidsrechter... die een goal afkeurt wegens buitenspel... en vervolgens belaagd wordt door een aantal supporters... en helemaal afgetakeld wordt. Hij zou nu ook in het ziekenhuis liggen, begreep ik. Wat, wat vind je daarvan? Nee, maar ik vind niet dat we de scheidsrechter de schuld moeten geven. Uh, we hebben gewoon zelf niet goed gespeeld. Maar hij werd uh, geslagen met een honkbalknuppel. Mensen waren echt woedend. Ja, ik kon niet zien of het buitenspel was. Uh, ik moet de beelden nog terugzien. Maar uh, wat ik wel raar vond, en dat heb ik ook gezegd... is dat er maar twee minuten blessuretijd was. Je zou zeggen 30.000 gewonden. Dan mag je volgens mij wel wat extra blessuretijd uh, erbij rekenen. Dus dat vond ik raar. Maar nogmaals, uh, ja, we hebben het gewoon zelf laten liggen hier. Eén ding begreep ik dus niet. Je laatste wissel, Odenga Mubassi. Uh, misschien wel de beste man van het veld. Die haal je vlak voor tijd naar de kant. Waarom? Ja, Odenka was uh, geraakt door een uh, deel van het dak van de tribune. Hij heeft volgens mij nog een lichtmast uh, tegen zijn hoofd aangekregen. En uh, ja, hij gaf zelf aan dat hij niet verder kon. Dus daarom uh, heb ik hem gewisseld. Nou, toch is het een opmerkelijke beslissing... want hij was misschien wel de enige die nog voor enig gevaar kon zorgen. Jawel, maar goed, hij gaf zelf aan dat hij uh, te veel last had van inwendige bloedingen. En uh, ja, dan ga ik ook geen risico nemen met zo'n jongen. Zeker met het oog op de wedstrijd van zondag. Tegen Mozambique. Ja, en ik hoor net dat hij inmiddels in coma ligt. Dus oh. uh, ja, we hopen allemaal dat hij, uh, dat hij kan spelen zondag. Het eindigt dan in 3-3, uh, maar jullie hadden hem ook nog kunnen verliezen. Want de laatste kans van Gambia ging er ook zomaar, hij had er ook zomaar in kunnen gaan. Nee, dat, dat klopt. Dus ja, wat dat betreft uh, had het allemaal nog veel erger uh, kunnen aflopen. Ja, uh, uh, goede reis terug. Ja, ik hoop dat er geen file staat. Succes. Ja, dankjewel. Johan Otten, Diederik Smit en Marjan Luif. Iedere week in Vrijdagmiddag Live krijgen twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we daarvoor klaar. En natuurlijk mensen met verstand van zaken daarachter. Vandaag gaat het over het sterrensysteem om films te waarderen. Zo kreeg de openingsfilm op het filmfestival in Utrecht... Hoe duur was de suiker? Twee sterren van de Volkskrant, drie van Veronica Magazine... en twee van de Telegraaf. waarna de discussie weer oplaaide over de vraag... of dit systeem wel goed is. Hierover gaan we dus in debat filmmaker Aate de Jong... die onder andere de film het bombardement maakte... en tegen het systeem is... en hoofdredacteur van het cultuurkatern V van de Volkskrant... waarin dit soort sterren worden uitgedeeld... Chris Buur, allebei welkom. Chris Buur, om even te beginnen, welke film heb je voor het laatst gezien? Evil Dead. En hoeveel sterren uh, vond je hem waard of heb uh, je hem gegeven? Poen, dan zou ik lang twijfelen tussen drie en vier. Drie en vier, dat is redelijk, redelijk goed dus. Redelijk goed, hè. Redelijk goed. Ja. Aten de jong, uh, hoeveel sterren kreeg het bombardement gemiddeld? Nou, gemiddeld weet ik niet, maar het is, uh, ik vraag me af of het boven de één ligt. Hoeveel had het er moeten zijn... Ja, ja, ja, ik vind het sterrensysteem niet goed, dus dat kan ik ook niet ja, aanboren. Nee, angoden, natuurlijk. niet doen. Oké, okay. <lacht> we gaan debatteren aan de hand van de stelling die we als volgt hebben geformuleerd: het sterrensysteem voor films moet worden afgeschaft. Uh, Aten Jong, jij bent voor. Dus om te beginnen even, om het even, af te schaffen, ja. even 30 seconden uh, om uit te leggen waarom het afgeschaffen is. Ja, had. dat heb ik niet eens nodig hoor, 30 seconden. Uh, nou, die sterren doen heel simpel gezegd geen recht aan de films. Het is appels met peren vergelijken. Uiteindelijk zijn die sterren uh, een, een mening van één specifieke criticus. en meestal is het heel misleidend, vrij egoïstische manipulatie. En daarom kan je ze beter niet hebben. Je hebt ze niet nodig, die 30 seconden. Je zei het al, Chris Buur van de Volkskrant. 30 seconden voor jou om uit te leggen waarom het niet afgeschaft moet worden. Uh, de sterren zijn een, een hele, voor de lezer een hele praktische samenvatting van de recensie. Dus uh, dwingen de recensenten ook uh, om een oordeel uit te spreken. En zijn ook nog eens een keer een hulpmiddel om de lezer uh, het stuk in te trekken. Net als een kop en uh, uh, de titel van de film dat zelf ook zijn. Die denkt, uh, uh, oh dat is interessant, deze film krijgt vier sterren. Dus ik ga het stukje even lezen om te kijken op welke argumenten dat gebaseerd is. En samen met, uh, uh, als het goed is, een goed argumentatieve uh, recensie... Uh, zorgt dat we wel degelijk voor een heel genuanceerd geheel. Heel mooi getimed. Het <laughs> staat niet op zichzelf, zeg je. En het is vooral aten de jong service aan de lezen. Is dat een vraag? of de nou ja, van dat, dat lijkt me toch heel prettig voor de lezer dan? Ja, kijk, het is natuurlijk een, een vaststaand feit... dat er steeds minder kritieken gelezen worden. Dat is een heel vervelend iets. Maar de, de cultuurbeschouwingen, zoals we die vroeger kenden... die bestaan nauwelijks meer en die worden ook steeds minder gelezen. Ik denk, ik persoonlijk denk dat ze over vijf jaar niet meer bestaan kritieken. Maar dan is het dus ook helemaal geen probleem. Hè? Nou ja, het gevaar is dat er alleen die sterretjes nog zullen bestaan. Het oh. gekke is dat ik dus wel heel erg voor hele goede kritieken ben. En goede kritiek betekent niet lang. Dat hoeft helemaal niet, want als je de New Yorker leest... dan heb je een paar alinea's en die mensen zijn absoluut briljant erin. Dus het, het is natuurlijk ook een beetje van... je kan niet van iedere criticus verwachten dat hij briljant is... maar het bestaat wel. Het gevaar is dat, uh, je zei net dat uh, de lezers een sterretje zien... en dan even het hele stuk lezen. Ik hoor alleen maar mensen die even naar de sterretjes kijken... en dan zeggen we, oh, die had vier sterren, daar ga ik wel naartoe. Ze lezen of, het stuk niet meer? Ze lezen het stuk absoluut niet nou, meer. Nou, nee. dat blijkt helemaal nergens uit. Uit lezersonderzoeken blijkt dat recensies heel erg goed gelezen worden. Het is een heel populair en prettig genre. En dat zie je ook juist aan dat het op social media... mensen zelf ook recenseren, elkaar tips geven. Er is echt geen enkele reden om aan te nemen... dat de, de recensie als vorm... Een, een uitstervend genre is. Nou natuurlijk komen er, heel veel, natuurlijk komen er heel veel. Uh, uh, manieren om uh, kennis te nemen van wat een film waard is uh, komen erbij. En dat is alleen maar heel erg goed. En daarom is een filmrecensent niet meer zo gezaghebbend als hij vroeger was. Maar je hebt is die sterretjes wel nodig om die recensie gelezen te krijgen? Je zou niet zonder het is, kunnen? Natuurlijk uh, kan je zonder. Het is, niet een soort, het, is niet, het is niet of het een of het ander. En dat is ook het flauwe van een discussie. Het is niet of je laat ze weg of je doet ze erbij. Alleen het is wel een middel uh, en een heel praktisch en prettig en werkbaar middel uh, om uh, de, uh, het een stuk te ontsluiten, zoals dat zo lelijk heet. Ja, ik, de, het is volgens mij niet waar. Want het eigen onderzoek van de kranten zegt dat de recensie steeds minder gelezen wordt. Dat is wel oh, waar. Dat je hebt een social... ander onderzoek. Ik zeg, wel, ik zeg ja. toch niet dat het meer is. Ik zeg alleen, ik zeg alleen dat het nog steeds heel, een heel erg populair genre is. Oh, het wordt wel minder. Dat is natuurlijk een vergelijking Anders zouden we daarmee ophouden. Ik bedoel, ja. de, voor ons heeft het, het geen zin om stukken te schrijven ja. die niemand leest. Ja, ja. Het, zou, het zou natuurlijk flauwekul zijn. Dus, ja, natuurlijk, maar dat zal ook gebeuren. Maar voor de duidelijkheid, het klopt wat Ater zegt, Er is ook een eigen onderzoek van de Volkskrant waaruit blijkt dat ze minder gelezen worden. Uh, nou, ik heb, de, ik heb de vergelijkingen niet, maar ik vind dat ook totaal niet aan zaken doen. Oh. Ik zie dat ze gewoon veel gelezen worden. Ja. Gewoon, het, het, is, Genoeg het zijn goede gelezen pagina's. En dat merken we ook aan reacties. Dus, uh. Het is wel zo dat er steeds meer op het internet gelezen wordt. Hè, dat de social media steeds meer die plek overneemt. Dat doen de critici, tot mijn grote irritatie, ook steeds meer. Ze branden een film al af. Ze, ze zijn nooit positief vooraf, maar ze branden een film al af. Voordat de recensie verschijnt via hun Twitter, via hun Facebook. Via alle social media. Ze, dus er wordt al een stemmingmakerij gemaakt die helemaal niet goed is. Maar goed, dat heeft minder met de sterretjes te maken. Op een op Twitter, van, Twitter kan je geen sterretjes zetten. Kijk, er zit iets onder die sterretjes Twitter waar kan ik heel goed ben. zetten. heel oh, ja, nou goed. Okay, ja, ja. Nou, er zit iets onder die sterretjes waar ik heel erg tegen ben. Want alles uiteindelijk is gebaseerd op, een, op moraal en op een bepaalde uh, levenshouding. Wat die sterretjes doen is dat ze, ze supporten een piramidesysteem. Een piramidesysteem dat is van alleen maar het allerbeste is belangrijk... het allergrootste, het allersterkste, het aller dit, het aller... de, de top, dat soort dingen. Echt. Alleen het belangrijkste is goed en alles wat eronder valt... doet niet meer mee. Dat heeft ook met de, alle soaps te maken. Dat heeft met de, een levensstijl en een levenshouding en dat is te niet de streven, neem ik aan, waar de volkshand nee. achter staat? Nee. Is, en, totaal niet, maar ik herken me daar ook totaal niet in. Dus het wordt een beetje lastig om Het werkt niet je zo, zeg maar, je. Nee, dat werkt helemaal nou, niet zo. Je gaat er ook niet zeggen van... Als de consumentengidsen, de wasmachines, uh, uh, ga je toch ook niet huilen over dat ze alleen maar, de, alleen maar de beste wasmachines goede cijfers geven? Ik bedoel, ja, jullie verwachten ten slotte dat mensen geld uitgeven om een film te gaan kijken. Nou, dan mag de lezer best weten uh, wat, uh, laten we zeggen, een kennersoordeel van die film is. En meer, ja, is het meer is het niet, maar minder ook niet. Ja, maar dat vind ik een vrij beperkt. Uh, kijk, als je de Bijbel leest, de Bijbel is ook geschreven door iemand die een specifieke mening heeft. Want altijd wordt gezegd, het is de mening van we gaan we een één persoon. Maken, heb ik ja, idee. Ja. We gaan ver het terug. is de mening. Ik kan zo de oude -Griek en mijn nee, maar het is de brengen. mening van één persoon. Maar zo werkt het niet. Je bent een journalist, dus je weet precies dat het gedrukte woord een andere waarde heeft dan die naam die staat. Ja, u en dat komt omdat wij... En het gedrukte woord heeft ook een andere waarde, omdat wij kenners inzetten, omdat, om die, daar mening over te formuleren. Mensen die gewoon veel films hebben gezien, veel ervaring hebben en zichzelf hebben aangeleerd om daar een analytisch oordeel over te formuleren. Ja. En ook een uh, mening moeten geven. Als recent. Maar ja. bij de huidige crisis... Nou kritiek... zeg je aan de ene, ene kant van ja, het gedrukte woord heeft zoveel waarde, hoe ja. En aan de andere kant is het ja, over drie jaar leeft niemand het meer. Dus ik, ik, ik zie gewoon... Ik, je nee, maar, die, nee, maar die, zijn niet, die, die gaan niet tegen elkaar in. Het gedrukte woord heeft meer waarde... omdat mensen het voor waar aannemen. Ja, maar als dat dus Nee, nou, het nou, dat hoop niet. ik ook. Dat het snel gaat gebeuren. Nou, je bent bang maar, dat er sterretjes blijven, zei je net. Maar je dus, ja, neemt een beetje een soort voorschot op de toekomst. We gaan in. hier althans uh, afsluiten. Ja. Tot slot, vind je dat er helemaal niets in de argumenten van Chris zit? Of toch wel iets? Nou, kijk, het enige wat er in zijn argumenten zit... is dat ik vind dat je niemand iets kan verbieden. Dus als mensen willen schrijven, moeten ze doen. Ik ben het niet mee eens. Ik hoop dat de meeste mensen het er niet mee eens zijn. Mm -hmm. Ik vind dat je een horizontale levenshouding moet hebben. Dingen kunnen naast elkaar gaan. Je moet geen appels met peren vergelijken. Oké, okay, maar je en... ziet wel iets in die vrijheid voor de consument. Chris eh, Burf, kijk, er is, je altijd, dat... er is altijd vrijheid, ja. maar nee, okay, dat heb ik, ik begrepen. heb er geen bewondering Even voor. andersom, Chris, zit er helemaal niets in de argumenten van Aten... of toch ook wel iets? Uh, als Die je het verflakken. isoleert, als, als er alleen maar sterren zouden zijn... dan zou het een heel raar, ongenuanceerd systeem zijn. Maar dat, maar, dat als, gaan dat jullie is, niet het doen. Het is altijd een combinatie met een recensie. En dan is het een prachtig middel om uh, heel genuanceerd iets over een film te vertellen. Praat jullie samen uh, fijn door. Wij gaan hier afsluiten. Dankjewel, <laughs> filmmaker Aten de Jong... en hoofdredacteur van het de V van de volkshand Chris Buur. Applaus, mag. Zo direct ga aan de kon van Justus van Maar eerst weer muziek, Simon Veenstra. Destination. Take my time to follow the track, feed my imagination Some tracks can be deceiving, deceiving. no others knows where this one Oh, is it real or make-believe? Some tracks can be deceiving. deceiving. No one knows where this one's leading. Oh, no. Now I see Simon Veenstra en Ben. Er is uh, weer veel gereageerd door mensen die het mooie muziek vinden. Marcel Slieker heeft het album Speak Out gewoon. Hij schreef op Facebook. Toen ik dit het vorige lied dus, Simon, hoorde... moest ik meteen aan Human Nature denken van Michael Jackson. Wow, cool. Is dat, uh, kan je dat plaatsen, die vergelijking? Dat uh, klopt uh, wel in, in stijl en stemgebruik op dat moment. Hij bedoelt moment. het positief, hè? Niet, ja. niet, niet dat je dat gepikt hebt of zo. Maar als nee, de rest nee. ook zo klinkt, is het perfect, zegt hij. Ja, te gek. Ja, ja, ja, super. Fan van Michael Jackson zelf? Enorm, ja. ja? onwijs goede liedjeschrijver en onwijs goede muzikant en zanger. En ik probeer dat ook te zijn. Voor degene die uh, Simon Venstra nog niet kennen... en ik ken je naam en je bent ook pas sinds kort. Waar, waar kom je vandaan? Ik kom uh, oorspronkelijk uit Friesland, maar ik woon nu in Utrecht al heel ja. lang. En, uh, en altijd al met muziek bezig geweest? Altijd al met muziek bezig geweest. En je hebt een debuutalbum en heb je meteen een big band met, met publiek... en uh, in één keer opgenomen in... Ja. Waar is het? Wisseloord, geloof ik. Wisseloord Studios. Ook niet de minste studio. Hoe krijg je dat nee. voor elkaar? Uh, mensen heel lieve aankijken en met een waanzinnig muzikaal plan komen... waarvan jij denkt, oké, okay, hier, hier klopt mijn hart heel snel van. Want waarom en, wil je dat? Want normaal weet je gaan mensen, muzikanten aan de studio in... en dan wordt alles één voor één... en dan wordt eraan geschaafd en nog eens een keer overnieuw. en zo Maar dat wilde je niet? Nee, ja, muziek is voor mij iets heel organisch... en moet ook organisch blijven. En, en door een live feel over de cd heen te kunnen krijgen... en niet alles door de computer te hoeven halen... krijg je een, een, een iets, uh, ja, een organischer feel aan de muziek... wat... wat, wat wat voor mij gewoon heel erg werkt. En mijn muziek is ook een beetje geïnspireerd op de jaren 60, 70... waar natuurlijk het ook zo ging. Gaat Robbie Williams en Michael Bublé achterna? Uh, ja. Het is Dat, uh, het terug, uh, je de, na, de big bands die... zijn weer uh, heel populair ook. Ja. Ja, maar dat is ook iets omdat het heel veel energie heeft. En omdat het, ja, het live gewoon, het, het, het heeft energie. En, en, en dat willen mensen. En mensen horen ook, ja, je, je hebt arrangementen ervoor nodig. De, de, ja, je moet echt 8000 keer nadenken over één liedje. Wil ja. je dat met zo'n orkest goed kunnen neerzetten? Dus dat, ja, dat zorgt gewoon voor oog oh, voor detail. En, het ja. is, ik moet het je vragen, want zodra ik ga met Frits Baans... ga ook wel over Rusland hebben. Je hebt een single speak-out, heet ja. hij, uh, net als het album. Ja. Dat gaat over Rusland, hè, die ja. tekst? nou, het gaat over zinloos geweld in het algemeen. Het is al een tijdje geleden dat ik hem heb geschreven. En uh, helaas nu uh, is het uh, heel erg uh, uh, nou ja, duidelijk... Waar, waar het op dit moment uh, onder andere in Rusland uh, naartoe gaat. Het wordt en... een beetje als strijdlied gebruikt... door mensen die protesteren tegen de homowet in Rusland. ja. ja. Ja, ja. En, en niet alleen je het de anti zo, je het weg, maar ook wat, wat de resultaat of, of de aanleiding is. En wat er natuurlijk al zoveel in de wereld aan de hand is... dat mensen gewoon niet zichzelf mogen zijn en daarom maar in elkaar geslagen worden. Dat is wat je wil zeggen? Dat is wat ik wil zeggen. En dat is, als we daar allemaal niet naar willen kijken... dan gebeurt er ook niks en kunnen we nooit iemand of een land of een natie... of, of, een, of een soort instantie dwingen om te zeggen, joh, hou er nou eens mee op... En sta open voor alles en iedereen. Je hoeft niet alles te accepteren. Maar je kan wel open staan voor iedereen. We gaan het uh, zo direct. Want je gaat nog twee nummers voor ons spelen. Ja, gaan we, gaan we ons nummer, speak out. Speak dus out uh, ook horen. Ja. Dank voor dit moment. Zie Dank me me voor je We gaan het hebben over rijke Chinezen. China telt 1,3 miljoen miljonairs. En Mark Rutte, onze premier, wil Chinese miljonairs gaan binnenhalen. Zoef! Opeens zijn we in Noord-Vietnam bij de grens met China. Vietnam is daar ruig en ruim, bossen en bergen enzovoort. Op dit moment zijn Chinese miljonairs bezig grond en huizen te kopen in Noord-Vietnam. Waarom? Vooral omdat je in de Chinese steden met soms wel 32 miljoen inwoners... niet eens meer normaal adem kunt halen. Die rijke Chinezen gaan in ieder geval niet naar Vietnam... omdat ze daar populair zijn, helemaal niet zelfs. Daarvoor is er teveel oorlog geweest, duizend jaar lang. En in de jaren tachtig werden de Chinezen nog met honderdduizenden... juist Vietnam uitgesmeten. Maar rijke Chinezen in Vietnam zijn vooral mensen... die dolgraag willen ademen en af en toe in een bos willen lopen. Dat kan in Noord-Vietnam, maar in Nederland natuurlijk ook. Dus van Mark Rutte mogen ze komen. Iedere rijke Chinees die een dik miljoen in onze economie steekt, krijgt een verblijfsvergunning. Onmiddellijk begon de linkse kerk ritueel te reutelen over discriminatie van arme vluchtelingen. Denk in mogelijkheden, zeg ik dan. Importeer duizend Chinese miljonairs, dan kan je er zo vijfduizend Syrische vluchtelingen bij nemen en nog steeds winst maken. Wat Mark Rutte ook had kunnen zeggen was dit. Nederland heeft altijd al rijke vluchtelingen geïmporteerd. Onze Gouden Eeuw begon met de binnenkomst van duizenden Joodse kooplieden. En opeens was hij daar, die veelbezongen VOC-mentaliteit. Als wij van die 1,3 miljoen Chinese miljonairs er nou eens 10.000 binnenslepen... begint misschien zomaar een nieuwe Gouden Eeuw. Of een zilveren, ook al mooi meegenomen. En het mooie is, niet alleen gaan wij rijke Chinezen binnenhalen... als we een beetje slim zijn, die rijke Chinezen willen ook komen. Waarom ook alweer? Omdat China een ecologische ramp is. Elke week een nieuwe kolencentrale. Terwijl je hier lucht nog kunt inademen. En hier kraanwater gewoon kunt drinken. Veel rijke Chinezen hebben genoeg van wonen... in het snelst groeiende smerigste land ter wereld. Asfalt en economische groei zijn leuk. Maar niet als binnen een maand opeens een snelweg voor je deur ligt... Of een metrolijn onder je voormalige huis. Dus is voor rijke Chinezen Nederland een paradijs. Wel rijk, toch schoon. Wel infrastructuur en toch ruimte. Een keurig georganiseerd poldertje met minder inwoners... dan een grote Chinese stad en met allerlei leuke oude dingen... die er gewoon nog zijn. Romantisch. En om ons geld gaat het die Chinese importmiljonairs dus niet. Zaken doen altijd leuk, maar in de eerste plaats... zijn reken Chinezen tegenwoordig ecologische vluchtelingen... die hun kinderen niet willen laten opgroeien... op een overbevolkte schiftige vuilnisbelt. En daar ruikt Mark Rutte grote kansen voor Nederland groen schoon bomenland. Nou, dat zijn we voor Chinezen al, dus dat kost helemaal niks extra. Dus mogen die rijke Chinezen komen. Nee, zegt de GroenLinksse kerk, discriminatie van arme vluchtelingen. En voortrekken van de rijken der aarde. En daar moet ik dan zo om lachen. Want uitgerekend, die GroenLinksse kerk wil... wat die rijke Chinese ecolo ecologische vluchtelingen ook willen. Een schoon land met hier en daar wat groen. Maar Chinezen mogen daar dan niet van profiteren. Ecologische discriminatie, zeg ik. Groen racisme. Tot slot. In Nederland staan 1500 huizen te koop van boven een miljoen. Blarikum smacht naar Chinezen. Chinezen smachten naar het gezonde milieu in Blarikum. Wat is het probleem? Justus van Oel. En zo direct. Mauke van Scherbergen over het tekort aan vrouwelijke heldinnen... in het Parijse Pantheon. Het is half vier. Dit tijd voor het, het NOS journaal Gert Kluk. In Florence is de Brit Brian Cookson gekozen tot nieuwe voorzitter van de UCI, de Internationale WielenUnie. Hij kreeg met 24 tegen 18 stemmen de voorkeur boven de huidige voorzitter, de Ier Pat McQuaid. De verkiezing verliep chaotisch door beschuldigingen over corruptie en door geruzie over de vraag of McQuaid zich wel kandidaat mocht stellen. Onder het voorzitterschap van McQuaid werd de wielersport geteisterd door dopingschandalen. Tot nu toe hebben 620 kinderen een verblijfsvergunning gekregen... op grond van de kinderpardonregeling die op 1 februari inging. Dat staat in een brief van staatssecretaris Steven. Ook 690 gezinsleden van de kinderen kregen een vergunning. Kinderen komen voor het kinderpardon in aanmerking... als ze tenminste vijf jaar voor hun achttiende een asielaanvraag hebben ingediend. Ze moeten die vijf jaar ook echt in Nederland hebben gewoond. En de drie hoofdverdachten in de Quote 500-zaak... krijgen tot zes jaar celstraf voor onder meer inbraak, witwassen... en deelname aan een criminele organisatie... De straffen van de Haagse rechtbank komen overeen met de eisen van het Openbaar Ministerie. Met de quote 500 als leidraad braken ze in bij rijke mensen... en maakten voor miljoenen buiten aan sieraden, merktassen, horloges en andere goederen. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie van Van Een echte avondspits is nog geen sprake. De meeste files die er nu staan zijn niet langer dan zo'n 3 tot 4 kilometer. Een enkele valt op op de A16 van Antwerpen naar Breda. Voorknopend Galder, 4 kilometer. Dat zijn de naweeën van een spoedreparatie een stukje verderop. Maar de weg is vrij op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Lexmond nog 4 kilometer na een aanrijding. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. En een wat langere file op de A58, Breda richting Eindhoven bij Moergestel. 4 kilometer. Dit is Radio 1. Avro. Vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Applaus. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... Je kunt ons zien op computer, tablet of smartphone... via vrijdagmiddaglife.afro.nl. Je mening horen we graag via Twitter, hashtag AfroVML. Kun je bijvoorbeeld reageren op de droom van Ebro Oemar, die ze zo direct hier voor, uh, met ons gaat delen. Reageren op Frits Barend. Die gaat het hebben over Ellen van Dijk en over de crisis in het Nederlandse topvoetbal. Maar eerst het volgende. Wie wel eens in het Pantheon in Parijs is geweest is het misschien wel eens opgevallen op de eregalerij van het imposante gebouw... liggen 70 belangrijke Franse mannen begraven. En slechts twee vrouwen. Zijn er dan ook nog vrouwen van? Dat moet veranderen, vindt François Hollande, de president van Frankrijk. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat weet Wauke van Scherberg, journalist, deeltijdbewoner van Frankrijk. Welkom, Wauke. Ja. Naast Fris Barend zit je, waar we zo de sport mee gaan doornemen. Maar in dit verband uh, heel erg op zijn plek. Want ook voorvechten van vrouwenrechten, toch jij Frits? Ja, ja, ja, ja. Maar ik neem aan dat het te maken heeft... dat in de vorige eeuwen vrouwen nog geen leidinggevende functies hadden. Denk het wel, Wauke, toch? Ja, tuurlijk waren er toen al vrouwen met leidinggevende functies. Ja, maar niet zoveel als mannen. Nee, want mannen, dat is waar. Ja, als... Mannen hadden hun territorium wel heel... Wat is er aan de hand in Frankrijk? Nou, uh, ik wil even corrigeren. Er liggen dus in dat pantheon liggen dus, uh, 71 heren... Oh. En twee vrouwen. Maar die ene vrouw dacht eigenlijk niet mee. Dat was omdat die belangrijke meneer van haar... niet zonder haar begraven wilde worden. Dus die mocht er uh, als douceurtje bij. En de andere is madame en die andere Curie. Vrouw, ja, dat is madame ja. Curie. Dus die ligt er wel op basis van eigen verdiensten. Die ligt er, dat is de enige. De meneer dus, Curie uh, ligt er ook. Uh, nee, ik is niet. Maar uh, dat is dus uh, uh, iets wat François Hollande dus niet meer wil. Ja. Hij zegt, er moeten meer uh, vrouwen bij. En het grappige is, ik dacht eerst, dit is typisch een Parijse uh, kwestie. Maar het speelt dus door het hele land. Maar hoe merk je, uh, mensen, je dat? Met, uh, dat? Dat lees je in de regionale uh, kranten daar. Die hebben we allemaal natuurlijk uh, uh, op internet uh, opgezocht. Ook met een beetje hulp van uh, Saskia Dekkers, die in uh, Frankrijk woont. Uh, maar het is dus echt dus heel erg grappig. Bijvoorbeeld uh, de regio Noord. Die heeft een eigen uh, kandidatenlijst van uh, dode vrouwen uit hun regio. Oh, die zijn ze aan het opstellen. Uh, ja, ja, Welke vrouwen moeten erin? Uh, ja, en uh, er is zelfs één uh, dorpje. Uh, dat een beroemde vrouw heeft met de naam even kwijt. En die stond ook op de lijst, maar dat wil dat dorpje helemaal niet. Want dan raken ze de laatste toeristen kwijt die af en toe naar het graf komen kijken. Dus die mag niet weg. Uh, die moet uh, dus blijven. Ja. En nu is er een top vijf uh, samengesteld. Uh, dat, uh, voorlopig. Ik geloof die erover overhandig. Er staat op uh, als eerste Olympe uh, de uh, Gourge. Zij is voorvraagster van vrouwenrechten. Maar ook Louise Michel. Dat is een militante uh, anarchiste. Dat vind ik wel heel grappig. En uiteraard natuurlijk Simone de Beauvoir. Hè, een beroemde schrijfster. Uh, die staan er ook op. Maar er mag er maar één in. Eh uh, nee, ja misschien mogen ze allemaal wel, wel misschien mogen en ze allemaal moeten alle er dan, dan mannen in. uit of uh, nee, je, vindt, je bent er bij. Daar kan nog wel bij. Er is nog het is nog stabiel. Een moderne grote Frans Edith Piaf Zat hij niet op de lijst? Nee, ik heb haar naam niet uh, ik heb haar naam niets gezien. Uh, en het grappige is van het pantheon... dat, er, uh, dat is ooit gebouwd als een, uh, een, een basiliekje, een kerk... voor een vrouwelijke heiligen. Dus het wordt echt tijd dat er ook vrouwen worden bijgezet. Maar, ook, maar ja, het is, het is, wel, je kan er van alles bij bedenken... maar wat, wat is de uitleg uh, van het gegeven dat er zo weinig vrouwen liggen? Uh... Ja, omdat het uh, toch uh, uh, heel vaak is geweest... per president wordt het dan gekozen wie daar eventueel bijgezet mocht worden. Uh, politiek is in Frankrijk nog een enorm uh, mannenbolwerk. En het lag ook een beetje aan de kleur en aan uh, de vriendjes van uh, de president... wie er dan werd gekozen, want de president is degene die uiteindelijk beslist... Uh, wie daar uh, bijgezet wordt. Ja, en vrouwen telden uh, in dat opzicht uh, niet zo mee... Uh, voor de rest is met de vrouwen, uh, de deelname van de vrouwen in de Franse maatschappij is gewoon uitstekend. Ik mag ons ja. beter in Nederland. Maar dat wordt dus niet vertaald in het aantal vrouwen dat daar ligt. Zijn er ook uh, mannen die zeggen: onzin, waarom moeten er per se vrouwen bij? Ik bedoel, zijn er zijn ook mensen tegen dit initiatief oh, van Holland? Er zijn heel, heel veel. veel En heel veel mannen denken wel een flauwekul. En, uh, maar het, het, het, het leukste van, maar die zeggen dat niet hardop... omdat het juist volgens mij zo wijdverspreid in Frankrijk is. Het enthousiasme voor dit onderwerp is echt, uh, echt groot. groot. Dus dat het wordt, is heel wordt, erg wordt een soort wedstrijd. Heb je zelf een favoriet? Ja, uh, mijn favoriet zit niet in de top 5, maar dat is uh, uh, Lucie Obrac... Uh, zij is een hele beroemde Jood-Franse uh, verzetstrijdster. Uh, Obrac was ook de naam die ze als schuilnaam met haar man hadden aangenomen. Uh, en uh, waarom ik haar zo geweldig vind... Uh, je had uh, toen in Frankrijk uh, de, de slager van Lyon, uh, Klaus Barbie... Ja. En ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Echt een monster. En haar man, van, uh, dus Monsieur Aubrac, was uh, opgepakt als verzetstrijder met nog een aantal kameraden. En zij is hoogzwanger en wel, wel, is er naar die Slagen van Lyon toe gestapt. met het verzoek. Mag ik bij mijn man op bezoek? En hij heeft een enorm risico meegelopen. En dan zie je het voor je, een klein, vrij Frans vrouwtje. met een uh, dikke buik die naar zo'n monster toe gaat. Dan moet je ongelooflijk veel lef hebben, maar ook heel veel liefde voelen. En, uh, en zij wilde naar haar man toe om te zeggen welk plan zij hadden om dat transport van die verzetmensen... Verzet, uh, die op transport gingen naar een kamp dat transport te overvallen. En zij mocht bij die man op bezoek en zij kon haar man dus uh, uh, vertellen wat de plannen waren. En het is gelukt. Veertien verzetstrijders uh, zijn bevrijd. De, de Franse garnizoen schaafde eigenlijk. Uh, ja, ongeveer. Ja, nou, ja, ja zo kan je zeggen. Ja. Zo, dus zo, ik vind echt dat zo'n Ongelooflijk oh, dat een mens dat na Zou de oorlog ligt, zich ook nog heel erg heeft ingezet heeft voor overleven? mensenrechten. Heeft ze het overleefd? Ja, sinds het 2007 is oh, er verleden. overleden. Ook? Heeft het ook overleefd, ja zeker. En, en ik, blijf, ik begrijp dat er ook een hele verhitte discussie woedt over de schrijfster George Sand. Ja, ja, ook. Want? Ja. Waar, waarom is daar zoveel discussie over? Uh, ja, eerlijk gezegd heb ik dat niet meer paraat. Maar jij, okay. wel, jij wel. Nou ja, de, de, wij, wij lezen dat natuurlijk ook. De partner van Chopin eh, hebben het dan over. Uh, dat is ook Mallorca En dat is deze, die vrouw waar je het net over had... dat de gemeente haar niet kwijt wil. Oh ja, precies. Maar dat is dan de enige reden... want ze raken ja. een bron van toeristische ja. inkomsten. Ja, ja dat oh, zijn de okay, inkomsten. Okay, okay. Ja. Is het inderdaad uh, iets wat heel Frankrijk bezighoudt? Nou, nah, weet je, de Fransen zijn natuurlijk ook heel erg bezig met grote problemen. Als de oplopende werkloosheid, toch als de, belasten, de lastenverzwaring... die Hollande heeft aangekondigd, enzovoort, enzovoort. Maar dit is toch, dit hoort toch wel een beetje uh, typisch bij Frankrijk. En dat vind ik wel leuk aan de Fransen. Uh, ze zijn chauvinistisch. He? Uh, heel veel Fransen zien Frankrijk toch nog een beetje als de speel van de wereld. Maar ook per regio heb je datzelfde uh, chauvinisme. Ja, ja, dus ja. het enthousiasme voor uh, uh, jouw helden of heldinnen is groot. Maar, en daar vind wil... ik dat wij Nederlanders daar best een heel klein beetje van kunnen leren. Nou ja, in onze geschiedenisboeken ontbreken ook trouwens heel veel vrouwen namen. Ja, nee, maar ik, ik bedoel, zouden wij ons ontzettend druk maken? Zouden wij allemaal met een kandidaat aankomen voor als een plekje vrij kwam? Uh, weet ja, we hadden ik waar. de verkiezing van de grootste Nederlander van het jaar toch? En daar deden wel heel veel mensen aan mee. Oh. Okay. Maar bij vrouwen denk je dat er minder animo voor zou zijn? Nee, nee, nee, nee dat wil ik niet beweren. Nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Nee. Frits? Nou, nee, ik vind het een heel leuk iets. Het is weer, in Nederland kennen we dat niet. Maar we zijn in Nederland natuurlijk nooit zo enthousiast voor helden of heldinnen. We zijn altijd. We zijn of, heel je, echt als het om vrouwen gaat bedoelen. Ja, als, als, als, als, als, als het om Nederlanders ja, gaat van de, ja, ja, van ja, de grijze Windermaat. Ja. Ja, ja, nou, uh, denk je wel dat Hollande hiermee ook een politiek statement wil maken? Um, ja, want uh, Hollande heeft namelijk ook... Uh, nou, ik, ik geloof ook wel dat hij uh, de vrouwenzaken goed hard toedraagt. Of dat nou komt door invloed van uh, zijn partners of niet. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook uh, een quotum. Uh, ja, want zijn eerste vrouw was ook een behoorlijke geëmancipeerde dame. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook... Voor in de top bij de bedrijf heeft hij een quotum afgedwongen. Dus, en zo ver in Nederland zijn ze nooit uh, uh, gekomen. Dan zie je altijd het onderwerp van discussie, maar het gebeurt gewoon Het is echt een issue waar je die, waar die, uh, meer ja, geloof, energie in stond. Ja, dat geloof, ik, dat geloof ik echt wel. Je moet het ook niet vergeten, het is ook best, die inhaalslag is best nodig in Frankrijk. Want zoals ik straks al zei, de politiek in Frankrijk is wel een enorm enorm mannenbolwerk... Nog dat steeds is ongelofelijk, ja. veel ja. meer dan hier? Ja, dat is meer dan hier, ja. Hmm. Het is uh, maandag wordt er dus een lijst met suggesties aangeboden. Moet hij gaan kiezen. We gaan kijken uh, hoe, hoe dat uitpakt. Tot slot, heb je de, uh, de algemene beschouwingen uh, gezien. En, en had je een beetje Wat dacht je? spijt dat je niet zelf daar in de buurt was? Of? Nee, ik had, nee, daar had ik geen spijt van. Het is uh, heerlijk om uh, dat allemaal uh, te volgen en te kijken. En het waren ongelooflijk spannende. Ja, toch? Uh, ja, ik vond het heel erg spannend. Niks leuker dan ja. dit voor een parlementaire journalist. Uh, ja, maar je kunt ook heel erg van spanning en van de politiek genieten... met de wetenschap dat je straks niet als een gek tegen de klok op hoeft te monteren. Is ook heel fijn. Dat is ook heel fijn. Goed, dankjewel. Tot zover <lacht> Wauke van Scher Zodra het gaan we met Frits over de sport praten. Maar eerst. I have a dream. Onze rubriek, I have a dream. Want precies 50 jaar geleden hield Martin Luther King zijn beroemde speech waarin hij zijn droom over de toekomst van de mensheid met de wereld deelde. En wij doen dat op bescheiden wijze over. Iedere week vragen we iemand om hier verder te dromen met, uh, met u en met ons. En vandaag is de beurt aan columniste Ebru Oemar. Ja, geen droom zonder nachtmerrie en zonder al te zwartgallig te willen doen... toch eerst even de vertreksituatie. We staan aan de vooravond van armoede en ellende. Mensen in cruciale beroepen zoals verpleging, onderwijs, justitie en politie... verdienen een fooi en moeten de bevolking van Nederland vormen, verzorgen en beschermen. Armoe heeft nog nooit het beste in mensen naar boven gehaald. Wel de ieder voor zich mentaliteit die je steeds meer ziet en waarover je steeds meer hoort. Afgelopen week beroving van een meisje op krukken. Beroving van een slechtziende vrouw. Beroving van ouderen. Dit zijn geen uitzonderingen helaas, maar de toekomst waar we op afstevenen. Welkom in de nieuwe werkelijkheid. Mijn ouders komen uit Turkije. Het Nederland dat zij zich herinneren toen zij in 1970 hierheen kwamen... is er een van beschaving, nieuwsgierigheid, gastvrijheid... en onwaarschijnlijke drang om Nederland vooruit te helpen. Met z'n allen. De droom van mijn ouders was om hun kinderen iets mee te geven van de samenleving... waarbij vrijheid van meningsuitingen van zelfsprekendheid is... zelfstandig nadenken gestimuleerd werd... tolerantie een grondrecht en vrouwen gelijke kansen als mannen hadden. En moet je eens kijken hoe we er nu voor staan, sidder me, sidderde mijn moeder afgelopen week. Armoed Een land waar politici niet aan het eigen land... het eigen volk en het eigen belang denken... maar mensen met ondemocratische, discriminerende meningen... alle vrijheid krijgen om hun intolerantie uit te spuwen... als een godvergeten recht. Daarnaast lijken we met z'n 16 miljoen wel elke cent... die Europa tekort komt op te moeten hoesten. En in plaats van banen te creëren zorgen onze politici... dat mensen werkloos worden en geen geld meer kunnen verdienen. Nee, de bestuurders van Nederland nemen ons Nederlanders al lang niet meer serieus. Mijn nachtmerrie is dat dat nog heel lang door zal gaan. Dat Nederland gerund wordt door politici die ons burgers minachten, uitknijpen en veronachtzamen. Allemaal ter meerdere eer en glorie van. Tja, ik hoorde Rutte gisteren ontkennen dat hij het niet voor de eer deed, maar waarvoor dan wel? Ik weet het niet. Mijn droom is dat Rutte en Co, de mislukte conferenciers op het Binnenhof... eens gaan doen wat ze behoren te doen. Zorgen voor Nederland, te beginnen met mensen die onze bevolking verzorgen. Onderwijzers, verplegers en artsen, politie en justitie. Mijn droom is dat Rutte en Co, de mislukte conferenciers op het Binnenhof... inzien dat de sterkste schouders niet de ouderen zijn. Al hebben ze geld. Het is geld waar ze voor gewerkt hebben, notenbenen. Mijn droom is dat Rutte en Co, de mislukte conferenciers op het Binnenhof... inzien dat jongeren gestimuleerd dienen te worden. En dat zij de toekomst van Nederland zijn. Mijn droom is dat Rutte en Co, de mislukte conferenciers op het Binnenhof... niet alleen jongeren, maar iedereen in dit land... duidelijk maken dat zelfstandigheid kracht is. Dat een vak leren winst is, investeren in jezelf en vanzelfsprekendheid... en met elkaar Nederland opbouwen uit de crisis de grootste winst van het leven is. En mijn allergrootste droom is dat Rutte en co. inzien dat zij geen mislukte conferenciers zijn, maar politici. Politici die ons, Nederlanders, dienen te faciliteren om het beste uit onszelf te halen. Voor een zelfstandig, onafhankelijk, welvarend Nederland. Ebro Oemar, dank je wel. Alle dromen zijn terug te luisteren trouwens en te zien op onze site... vredagmiddaglive.afro.nl. Zo direct Frits Barend over de sport, maar nu eerst weer muziek. Simon Veenstra. Didn't see that you wanted it How can I go on where you're not there So how do we resolve this problematic Simo Veenstra. Simo Veenstra met. I didn't know you were in love with me. Sport met Frits Vince Barend. van het blad Helden en naast jou nog steeds Wauke van Scherburg. Geen echte sport. Liefhebber, hè, Mouke toch? Nee, kan ik gewoon nee, zeggen, nee, hè? Nee, nee, echt niet. Een sport haten? Nee, ook absoluut Dat niet. Eens. Het interesseert me gewoon onvoldoende. Neutraal sta je erin? Kun je neutraal reageren als het al van pas komt op, op Frits? Frits, even in het nieuws. Ja. Net bekend nieuwe voorzitter van de internationale wieler: UCI, ja. UCI, ja. Brian Cookslaan. Ja. Niet uh, de huidige voorzitter, Pat McQuaid, die ook nog wilde. Goed nieuws? Nou, het is een, echt een aanfluiting geweest, deze hele verkiezing. Ja. Die McQuaid was dus, het is een Ier. Dat is een beetje de protege van Heind Verbrugge. Zijn voorganger hij Verbrug is die Nederlandse ex-voorzitter. Uh, hij is beschuldigd dat hij met Lance Armstrong... een beetje in één bed lag om over doping. Dat heeft hij ontkend later. Uh, door zijn eigen bond is hij niet kandidaat gesteld. De Zwitserse bond, UCI zetelt in Zwitserland... was hij ook niet kandidaat gesteld. Hij is geloof ik door Thailand en Tanzania of zo. Dat soort landen. Mm. Toen was het weer niet rechtsgeldig. Toen heeft de Griekse bond heeft die Koeksen weer beschuldigd van corruptie... Dat hij stemmen gekocht heeft. Is het kortom, dus, deze... dus goed dat hij het niet geworden is, vind Nou, jij? ze zijn allebei, ik bedoel, allebei niet bedoel, Die hele bond deugd voor geen oh, meter. Ik okay, bedoel, nou, gaan lang... gaan met oh, een dopingen... ja. ja. Het, is, het wel. is wel een beetje kenmerkend hoe internationale bonden geleid worden. Maar daar kom ik zo direct op. Goed, Nou, laten we dan maar naar je tops en flops gaan. Wat wil je eerst? Flops? De tops, de tops? Uh, nou, ik ben nooit te oud om te leren. Ik las dat Gino Bartali, een heel bekende wielrenner... Italiaanse wielrenner, voor de oorlog en na de oorlog. Hij woont voor de oorlog al Milan Remo, de Giro en de Tour de France... In de oorlog, moet je even weten, was wielrennen op de baan... in Duitsland en Italië uiterst populair. Er werd heel veel geld verdiend uh, met baanwielrennen. De Duitsers hadden daar veel belang bij ook de Italianen. Maar Bartoli onderscheidde zich door uh, bij trainingsritten... Uh, valse persoonsbewijzen te vervoeren. Hij was dus courier voor het verzet. En hij heeft op die manier 800 Joden gered. Hij schijnt dat gedaan te hebben op verzoek van Paul Spiers XII. Wat ook wel merkwaardig is. Ja. Want Spiers XII had niet zo'n goede niet naam. Is de goede naam op dit vlak. Uh, hij werd opgepakt, gemarteld. Uh, heeft zijn vrouw en zichzelf toch kunnen redden. Hij heeft de oorlog overleefd. Na de oorlog won hij weer. De Giro en de Tour. En hij heeft een hele hoge Italiaanse onderscheiding gekregen. Maar omdat nu het wereldkampioenschap in Florence is. Heeft de Israëlische regering besloten. Of de Yad Vashen besloten dat hij de Yad Vashem-onderscheiding krijgt. De hoogste Israëlische onderscheiding voor het redden van 800 Joden. Want als je één persoon redt, dan red je de hele mensheid. En in Jeruzalem komt er in oktober zelfs een Gino Bartoli-klassieker: uh, een wielerwedstrijd door Jeruzalem. Dus Gino Bartoli, alle lof aan hem. Top 3. Dan top 2, dat zeilen, die Americans Cup. Ja. Het heeft volgens mij met zeilen net zoveel te maken als de team van Assen... met de Amsterdam Gold Race. Uh, het zijn vooral de technici, de technici van Oracle... die het volgens mij gewonnen hebben van de mechaniciëns van Gigantische de Emirates. Gigantische katamara -angstere. Maar het was wel fascinerend om te gaan. zien. En het heet dan de comeback van de eeuw met 8-1 staan en dan toch nog met 9-8. Ja. Het was wel fascinerend om te zien. Maar mijn absolute topper is Ellen van Dijk. Oh ja, Ellen ze heeft het mooiste onderdeel bij het vieren: de tijdrit. Want de tijdrit moet je helemaal in je eentje doen. Dat is ongelooflijk afzien. Ik fiets een beetje. En als je echt 20, 30 kilometer vol in de wind moet rijden, dat is Waanzinnig zwaar, dat is Leiden met een lange ei. Ellen van Eyck werd wereldkampioen afgelopen dinsdag in Florence. Uh, dat niet alleen, maar haar tempo was zo hoog. Ze reed gemiddeld 47,5 kilometer per uur. Dat is bijna de maximumsnelheid in de bebouwde kom. Ik haal het met mijn auto niet eens. Maar... Nee, En die ja, maar... tijd is daarom bijzonder, want over het algemeen zijn vrouwensporten... Veel minder dan Dus Ik weet dat bij tennis wint een, wij spreken vroeger B1-speler... wint van Venus Williams. Uh, de junioren van uh, Ajax B2 winnen met gemak van het Nederlands vrouwenteam. Maar bij het wielrennen blijkbaar is het anders. Want Liewe Westra, onze Nederlands kampioen... die reed ook in het wereldkampioenschap. Hij moest wel lang rijden, 69 kilometer. Maar hij reed maar anderhalve kilometer gemiddeld per uur harder. Dus maar 3% harder dan Ellen van Dijk. Nog even een vrouwenrijden mee in de doel van. Nou, het betekent dat het vrouwenwieren ontzettend geëmancipeerd is. En het is echt ongelooflijk knap wat Ellen van Dijk gedaan heeft. Echt alle hulp. want het is zo zwaar. Want dit had jij wel ook, Want je zegt, ja, dit weet ik. Uh, ja, Ellen van Dijk heb ik gevolgd. Omdat de ah. uh, enige sport die ik heel goed bekijk... dat is de Tour de France. Dat vind ik, ja, oh, dat vind ik, oh, ja, dat het dopingschandaal en alle, alle eh, weet ik het allemaal, het blijft, het, blijft, het blijft voor mij heel erg magisch wat daar gebeurt. Is het ook. Ik vind het echt geweldig. Okay. Maar ik wil nog iets en, zeggen. Nee, ja? maar ik, wat, ik wil even <laughs> ja? aanhaken, als het mag, ja? Ja. Ja. ik wil even aanhaken, het wordt toch echt een hoog tijd dat vrouwen meegaan naar de Tour de France, weet je niet? Nou, niet meegaan naar de Tour de France, maar dat er een eigen vrouw, weer een vrouwelijke Tour de Tour ja, komt. Dat willen ze. kunnen er een hap van maken? Nee, maar geloof me, dat de gemiddelde vrouw is minder dan de gemiddelde vrouw. Man. Ik heb het Ellen van Dijk, is wel heel erg. Dat was eigenlijk voor die ik moest goed. Maar dat even je Dat beter niet kunnen even zeggen. Even vooraf een rondje doen, bedoel jij. Nee, goed. maar het bleek ook dat de, de wereldkampioen junioren was. En de twee Nederlandse junioren. over dezelfde 22 kilometer. Ja. reden één minuut langzamer dan Ellen van Dijk. Nee, ik bedoel maar. Ja, nou ja nou. Nou. dat blijft. Nou. Goed. Inderdaad. Dan uh, de, de, de flops. De flops. Ja. Uh, nou, Ken het Vermeer is dus gepasseerd. Silicon keept nu. Bij Tragisch. Ik vraag me alleen af of Vermeer nu de Beker mag kiepen. Maar dat terzijde. Of dat hij überhaupt weggaat? Nou, dat is misschien het beste voor hem ja. uiteindelijk. Maar zondag wordt in de Eredivisie. We hebben uh, net de Friese zanger gehad. Herenveen Cambuur gespeeld. Voor ja. het eerst in 13 jaar weer in de Eredivisie. En bij Herenveen is de leuke traditie dat ze voor de wedstrijd het Friese volkslied zingen. Beherenveen Veen is nooit gedonder. Is een van de meest sympathieke, prettige, goed geleden clubs van Nederland. En Riemer van der Velde is gelukkig weer terug. En wat gaan nu de supporters van Cambuur doen? Die willen dat volkslied verpesten. Die willen gaan fluiten tijdens het volkslied. Dat is toch ook vreselijk? Hooligansgedrag, ongelooflijk. De enige die dat ooit gedaan heeft, is Jorien van der Herik geweest. Die zei: Want Ik sta niet op voor het Friese volkslied. Dat is alleen het Nederlands volkslied. Echt waar? En het van der ja, Herik. Fijnhoed, Snap je nou ja. waarom ik sport uh, steeds maar denk: zo'n Zo kinderachtig, nou ja, de politiek gebeurt ook wel eens wat. Om, uh, dat is waar. Geert Wilders. Oh, dit is wel heel erg. Nou, Geert Wilders. Deel. Nee, maar wat jij nu vertelt, is dat, dat het Friese volk en dat mensen dat gaan verstooren. Is, is gewoon ziek. Ja, is heel ziek. En het doet, ik, doe, ik vind het net zoiets als ik, een jongetje van 12 tegen zijn zusje van 5 zegt. Sinterklaas bestaat niet. Het is echt voor pesten van iets wat heel leuk is. Hm, je moet even over vergelijking maar dat geef je niet. Ga goed. door met de vlog. Nou dan. Uh, PSV-verlies van een kampioen van Bulgarije. Ajax van Barcelona. Uh, AZ wint nauwelijks van, van Maccabi Haifa. Kortom, het gaat heel slecht met Nederlands voetbal. De top. Uh, PSV tegen Telstar. Echt met dank aan de scheidsrechter, Een onterechte penalty. Een hensbal, en buitenspelgoal. Dramatisch. Ajax maakt heel veel winst. Dat gelukkig wel. Maar ja. dan zou je denken, investeer dat geld in spelers. Nee, ja. Ajax. Het lijkt wel of Ajax zich vergelijkt met ING, Amir Amro en Rabo. Dus ik verwacht dat Ajax volgend jaar... wat ze zoeken een shirtsponsor. Ajax heeft zoveel geld. Dat Ajax het volgend jaar als Sponsor op het shirt bij Ajax. Maar vind jij ook, want er is veel kritiek, hè Mark Overmars, de financiële. Ik vind kruis, dat hij te, te veel maar her Ja, er zitten iets te veel ja? centen. Okay. Ze hebben, op zich is het goed dat je het niet maar zomaar uitgeeft en dat je niet maar zomaar salarissen betaalt. Maar je moet het publiek ook wat geven. Maar her hadden dus ze niet moeten laten gaan. De laatste flop. Uh, nou, dat is dat uh, het IOC. Dat uh, heeft, uh, ik moet het even goed zeggen, ja. Rusland heeft een wet die anders geaarden dat komt niet op homo's, discrimineert ten opzichte van niet anders geaarden. Dat is heel curieus geformuleerd. Nou, dus de gezonden, zoals een populaire voetbalanalyticus zei... wordt minder gediscrimineerd dan de anders geaarden. De hetero's nou, minder dan, dan de homo's. En dan heeft het IOC gezegd dat die wet is niet in strijd is met de regels van het IOC. Het is ongelooflijk dat ze dat hebben gezegd. Dus het IOC accepteert dat. Toen was het stil en heeft alleen het COC gereageerd. Dat is de belangenvereniging van die anders geaarden. En Simon Veenstra. He. Ja, Ach, Simon Veenstra. Die heeft het maar het erge vind ik dat het COC alleen weer reageert. Ja. Waarom hoor ik het NOC-NSF niet? Waarom hoor ik de internationale ski-federatie niet? Dus die wet, Waarom he, hoor de... ik de schaatsbonden niet? Waarom... Ja. Zwijgen al die groeperingen niemand zegt wat. Die altijd vooraan staan als er iets mis is in de wereld. Maar nu hoor ik ze niet. Je, mag, je zo... mag niet in het openbaar uiten dat je homo bent. Daar komt die wet ongeveer op neer. Daar komt het en het IOC zegt van dat, dat is niet in strijd met onze regels. Nou ja, nee, dat hebben ze gezegd. Ja. Dat is en je hoort ook verder in nou ja, iedereen. Ik, ik heb deze week, of gisteren nog zelfs, die reportage uh, foto's gezien: het verhaal gelezen over hoe in Qatar. Uh, uh, uh, met gewoon dwangarbeid en mensen doodgaan. Omdat ze we daar in een krankzinnige hitte moeten werken. En die krankzinnige hitte zou dan ook nog voetbal moeten worden. Ze nu terug. En dat is wat ik dus echt uh, wat mij tegenstaat in dit soort uh, uh, topsporten. Uh, dat er, uh, nou ja, je hebt de homorechten, maar ook dat mensen zich letterlijk doodwerken voor een habbekrats uitgebouwd ja. worden. Ik vind het smerig. Nee, ik ben het met smerig. je eens, maar je, dat weet, dat je slot... weet gewoon in Saoedi-Arabië is gewoon slavernij, nee, ook op de compounds. Dus het en is waarom, niet alleen de sport. waarom, waarom ga je Waarom ga je er dan wereldkampioens organiseren? Ja, waarom ga je de geld verdienen nieuwe olie? We zijn het eens over. Wat is dat mij? voor een rare wereldkamp? Nee, ik dank maar ik ook ben Jens, Burug, geen die nog even van leeft. En ik dank Frits Barend. APPLAUS. Zo direct werd Brussel en de financiële problemen van de Nederlandse gemeenten. Avro Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, RKC, Herakles. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. AZ, PSV. Ja, hij zit erin. Utrecht, Roda. Dat is het 2-1. Ajax, go ahead, Eagles. Als oh, via de lat, zeg. Oei, Vermeer verslikt zich daar. En Pek nou. En het doelpunt is daar bij de tweede bal. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.